De onderzoekers vrezen dan ook dat de druk voor de mantelzorgers alleen nog maar verder zal toenemen. Vooral in regio's die sterk vergrijzen, zoals Zuid-Limburg en Zeeuw-Slaanderen. Bedrijven in de pluimveesector lappen de regels nog te vaak aan hun laars. Zo hebben dieren volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vaak te weinig voer- en drinkwater en zijn er nog vaak te weinig zitstokken. Verder raken dieren geregeld gewond tijdens het vangen en het vervoer. En ook worden ze voor de slacht soms niet goed verdoofd. De NVWA ontdekt verder geregeld Campylobacter en Salmonella... doordat er onhygiënisch wordt gewerkt. En ook wordt zo nu en dan antibiotica gebruikt waar dat niet mag. Minister Schouten van Landbouw zegt dat de NVWA strenger gaat optreden. Ze wil beterschap van de pluimveesector en maakt daar binnenkort afspraken over. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, mag van de regering van Ecuador... helemaal geen contact meer hebben met de buitenwereld. Ook niet meer op internet. De maatregel volgt volgens de BBC nadat hij onlangs had getwitterd... over de vergiftiging van de Russische oud-spion Skripal. Assange zei te betwijfelen of Rusland daarachter zit... wat de Britse regering beweert. Hij zou zich daarmee niet hebben gehouden aan afspraken met Ecuador. Assange zit sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen... en vroeg daar politiek asiel om uitlevering naar Zweden te voorkomen. Het weer vannacht opklaringen en vrijwel overal droog. De temperatuur ligt net boven nul... Overdag bewolkt en af en toe zon, maar er kan ook een bijvallen en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Bureau Buitenland. Nacht-Express. En provenant de Paris-Montparnasse. Presentatie: Abdoubouzerda.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 dit was ik op een, uh, een uh, Thanksgiving-party van een Amerikaan, Amerikaanse, waar echt allerlei verschillende nationaliteiten bij elkaar kwamen. Mm -hmm. Dus dat is niet per se een Berlijnsfeest, maar ook wel weer typisch Berlijn, omdat het zo'n internationaal uh, gemeente is. Het trekt ook heel internationale uh, ja, mensen uit. Ja, absoluut. Het ja, ja, ja. is echt een wereldstad. Maar je uh, zegt een absurd feest. Waar moet ik dan aan denken? In de nou ja, jaren 90, jij kwam daar als jonge studenten. Uh, wat, wat voor feest moet ik dan denken? Nee, nee, nee ik.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 Aber wenn wir gehen, dann gehen wir ins Scheiben Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. gekommen Komm um zu bleiben, Nein. mit denen nicht mehr wegkommen und bleiben, perfekt auf weg. Komm uns bleiben, wenn nicht mehr weg. Ist dieser Berg, es sind eine Hose, es sind nicht mehr, mehr, mehr aussäuen. Entschuldigung, ich glaub, wir sind gekommen, um zu bleiben. Zwischendien de Menschacht ons ans Pferd en bittet ons, es anzutreiben. ich, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, ween, weg. Gekommen, um bleiben, ween, ich werd weg. Gekommen, um bleiben, weg. um zu bleiben, weg. nicht mehr Ist die da flak als nicht mehr ich wir sind gekommen, um zu bleiben. Schau, end is near. Now, bitte face your final curtain. Oh, we sind wir bleiben hier für die Gesichter, die empörten. Diese Geister schief die und will einfach auszutreiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen um zu bleiben. Wir gehen, nicht so, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Entschuldigung, Ich sagte, wir sind gekommen um zu bleiben. We komen om te blijven. En dat geldt ook van mijn gast, Maya Verburg, de komende twee uur. En het nummer was van Wiesent Helden. Bureau Buitenland, nacht met Abdel Bouzerda. Hier is het Eerste Duitse Fernsehen met de Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren, ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von sed politbüromitglied mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ostberlin an. Zo opende A.D. Tuikenshow op 9 november 1989. Dit is de dag dat kort voor middernacht... de slagbomen tussen Oost- en West-Berlijn openginnen. Binnen één jaar maar liefst werden de twee Duitslanden herenigd. Maya Verburg, jij kwam een aantal jaren, in 1996 geloof ik... kwam je daar aan als jonge student en je ging daar wonen. Wat was er nog over van de euforie van toen? Van de euforie? Nou... Um... Van ja, voor eigenlijk niet zo heel veel meer toen. Ehm. Um, dus ik, ik, ik. Sorry. Ja, je moet je ja ik, graven, nee, nee, nee ik voel niet diepgraven, maar <laughs> ik zat net te denken aan dit fragment van net. Ja. Uh, nee, toen ik daar aankwam. Dus ik had er In 1993 was ik voor het eerst geweest, maar ja. een weekje. En ja. toen was ik meteen helemaal verliefd geworden op die stad. En vooral omdat je de geschiedenis daarover nog merkt en voelt. En wat ik zo intrigerend vond toen ik daar in 1996 kwam. Is dus op het moment dat je met mensen in gesprek raakte. En dat was drie jaar later al niet meer zo, maar in 1996 nog wel.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 Ontstond er ontstonden heel gauw bijnamen. Dus de, de West-Duitsers, die noemen de Oost-Duitsers de jammer-ossies. Want die waren altijd aan het zeuren aan het en jammeren. van Jullie hebben nou toch je vrijheid. Wat lopen jullie nou moeilijk te doen? En die...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 Helemaal opgeknapt en dat was hun. Uh, ja, uh, daar moesten ze van leven, want ze waren allebei een baan kwijt, haar ja. ouders. Dus dat hadden ze helemaal opgeknapt, dat verhuurden ze aan uh, vakantiegangers. En een westerse vriend van mij, die zat diezelfde avond ook in het café. We zaten met ze erin te praten en zijn hadden, ouders hadden ook een huis aan de Oostzee, maar dan in. Uh, West-Duitse deel ja. um, En dat was gewoon een investering... waar ze zeg maar, voor een belastinggeld... handig technisch weg konden sluiten. Dus dat, dat was een totaal Hele andere, andere situatie. En die, en die West-Duitse had dat helemaal niet door... van die oost En Ik merkte meteen dat zij ook meteen helemaal zaggerijnig was... van dat is er weer zo één. Nou ja, ja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 Ja, maar die mensen die dat in 1989 riepen... worden daar heel boos over dat die oh, ja. slogan ja. gekaapt wordt door, ja. door rechtstypes. Uh, nee, dat klopt. Dus de, uh, ja, en de politiek en de sociale desintegratie in Oost-Duitsland... is nog steeds groter dan, dan in het westen. Maar goed, je hebt ook verschillen tussen Noord en Zuid. En er zijn ook een hoop regio's... Maar ik bedoel, psychologisch. Ik bedoel, we ja. zijn nu uh, één à twee ja. generaties verder. Uh, is er nog bijvoorbeeld tussen mensen...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 uh, jonge mensen en creatievelingen naartoe uh, trekken. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis van de stad. West-Berlijn mm -hmm. uh, was, West was als gedeelde stad... Uh, um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, had een speciale status. Mm -hmm. uh, eigenlijk gingen daar de geallieerden nog over, over West-Berlijn. Ja. Dat betekent dat als je daar woonde, hoefde je niet in dienst. Zerf, nog, je mocht niet in dienst. Want in West-Berlijn mocht er geen, geen leger zijn. of geen... dat was een, Daarom hadden ze daar een, een, tussen... een waanzinnig ja. grote politie... Ja. Uh, ja.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 Ja. Maar, maar, maar toch blijven de huren wel stijgen. Inmiddels wel. Nee, het is nu niet meer zoals toen ik daar kwam. Dat je, uh, je, je hoeft echt totaal geen moeite te doen om aan een kamer te komen. Ja. Er, er hingen allemaal briefjes overal. Je ging langs en dan woon je ergens. Dat is nu echt wel anders. En ja. is ook, uh, de stad is natuurlijk veranderd. De mensen die daar als jongeren naartoe zijn getrokken... die zijn op een gegeven moment kinderen gaan krijgen... En,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 we bouwen aan de Nou goed. Dit is Jeanette Halbrecht, Halbrechts, bestuurder van de Mietergenossenschaft Zelsbouw. En we gaan even met de auto naar een ander project. die jullie hebben is betaalbare huren uh, te houden. Uh, beziehungsweise, uh, wir nehmen een kostenmieter.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 Nou, dit is dus een, uh, een andere locatie. Ach, dit is uh, vrouw Weber. Ja, die vraag vrouw. Vrouw Weber. Ja, we gaan even aanbellen bij mevrouw Weber. Oeh. Hallo. Hallo. Ja, moet ik hier. Kan ze daar nu gaan? Wat is dat beroemd? Ja. Dit is kennelijk zo. zoon. Hij zegt tegen zijn moeder, dan word je nog beroemd ook. Je kunt een interview geven. Ja, hier is de keuken. Die Ja. Hoeveel? Hoe wie oud zijn ze? Kan ze dat nog 6 en 8. Die is nog recht jong. Ja, ze is nog behoorlijk jong. Ze is 86. Ja. En, en zijn er speciale aanpassingen in deze woning gedaan voor mevrouw Weber? Die sogenannten altersgerechten woningen. Ohne schwellen. En ook die douche ohne Einfassung. Also alles een beetje voor oudere leute, ja. ja.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 Die woont ook hier in in project. Ja, hij woont open. En een van de redenen om uh, toch nog op een 84e te verhuizen... is dat mijn zoon ook hier in het gebouw woont. Hij woont boven mij, uh, onder is uh, zijn kantoor. En hij zei van, nou verhuis nou maar... want als je mij nodig hebt, dan uh, ben ik in de buurt. <tankt>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 en alles heel principieel, en dat over de kleinste dingen. Alle discussies worden heel fundamenteel gevoeld. Ja, en de, de, zelfs als het gaat bij een verhuizing, van gaan we de kast naar boven brengen of gaan we eerst pizza halen. En dan werd er gewoon een kwartier lang, uh, <tots> op een basisdemocratische wijze, en ik zat er naar te kijken, dus jullie zijn gewoon helemaal gek. Maar, maar gaan we met... deze dan, geen meterschisser? Nee, zijn nee ik gek? heb op een gegeven moment gezegd, jongens, ik wil pizza, kom, we gaan. En, oh ja, dat is zo'n directe <mugum> Nederlandse, dat helpt wel dan. Ja, jaren, hallo. Ja. ja. Heel goed. Uh, dit was het eerste uur van Haltebeleid. Holt, straks tot vier uur meer. Nu is het nieuws.